Maar nu eerst het NOS nieuws van vijf uur. Uit te kleden voor de camera. Hij kan tien jaar cel krijgen. Het onderzoek naar de ex-politicus speelde een grote rol bij de presidentsverkiezingen. Er werden in het onderzoek ook e-mails gevonden van Wieners vrouw, die medewerkster was van Hillary Clinton. Op basis van die e-mails werd het mailgedrag van Clinton vlak voor de presidentsverkiezingen opnieuw onderzocht. Het aantal mensen met agressieve huidkanker blijft stijgen. Uit voorlopige cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland... blijkt dat er vorig jaar 6800 mensen met een zogeheten melanoom zijn bijgekomen. Dat zijn er 900 meer dan er in 2015 bijkwamen. Volgens het kankercentrum komt de stijging vooral doordat mensen meer in de zon zitten. Verder gaan ze ook eerder naar de dokter bij verdachte bultjes. Daardoor wordt huidkanker vaak sneller ontdekt... en overlijden er minder mensen dan vroeger. Jaarlijks gaan er zo'n 800 mensen dood door een melanoom. Een man heeft zich vannacht voor het stadhuis in München van het leven beroofd... door zichzelf in brand te steken. Hulp kwam te laat. De man was het voetgangersgebied op het plein opgereden. Op zijn auto stonden teksten als... Nooit meer oorlog op Duitse bodem. En Amri is nog maar het topje van de ijsberg. Amri was de man van de aanslag op de Berlijnse kerstmarkt... waarbij twaalf doden vielen. Peter Bos is door zijn collega's verkozen tot beste trainer van dit seizoen in de eredivisie. Bos is de coach van Ajax, dat in de competitie tweede werd achterlandskampioen Feyenoord. De 69-jarige Co-Adriaanse kreeg uit de handen van Louis van Gaal de Euvre-prijs. Het weer de bewolking overheerst, met uitzondering van het zuidwesten. In de loop van de avond wordt het overal droog. In het weekend meer zon, maar morgen nog wel kans op een bui. Het wordt zaterdag en zondag 16 tot 20 graden. Maandag wordt het nog iets warmer. Dit was ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan nu 44 files en je hebt vooral vertraging bij Utrecht. Want uh, bij Utrecht is uh, de Leidse Rijntunnel richting Den Bosch een tijdje dicht geweest vanwege rook. In de tunnel. Alle buizen richting het zuiden zijn nu weer open, maar inmiddels staat het wel goed vast op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Apkouden en de Leidse Rijntunnel zaten 16 kilometer file. Achteraan in de file staat het nog helemaal stil, maar voorin trekken ze dus alweer op. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Naar de West en Bunschoten 18 kilometer. En dat kost je een half uur extra. Op de A4 richting Amsterdam, staat tussen Ippenburg en Zoetewoudendorp, 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk, de weg is wel weer vrij. A6, Muiden-Lelystad tussen Almere-Stad en Almere-Buiten-Oost, 4 kilometer. Op de A15, Rotterdam-Gorkum tussen Ridderkerk en Alblasserdam, 5. Er staan een kapotte vrachtwagen, rechterreis ook eens dicht, kost je 10 minuten extra. Een ongeluk bij Utrecht op de A28 richting Amersfoort, tussen Knopen en Soesterberg, 7 kilometer. En nog een kwartier vertraging.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 Hier, maar als Hans er niet is, dan gaat het meteen, gaat het meteen, meteen hartstikke in. mis. Joh. Ja, goedemiddag dus, allemaal. Ja, goedemiddag. Zonder Hans. Zonder Hans, Hans is een beetje, die voelt zich een beetje vies. Oftewel, die is niet lekker. <laughs> dus die is uh, even thuis nog. Dus we moeten het met uh, ondergetekende en toe doen. En ja. zo meteen ook een kleine toetje. Ja, dat ja. gaat heel veel ja? lukken. Ja, dan gaan we gewoon uh, lekker van start. Doen ja. we deze voor Hans. En beterschappen wel. Ja. ja, veel beterschappen.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 Dat was Dolly, speciaal voor Hans. Ja, want hij vond die film zo leuk. Ja, precies. Ja. Nou, dan heeft hij hem nu even te pakken. Ja, precies. Had jij al wat nieuws gevonden? Uh, ja, alleen ik had nog niet meteen netwerk. Dus ik probeerde even wat informatie te zoeken over het ongeluk in uh, Overveen op de zeeweg. Okay. van de Oké. Nou, dan doen we eerst nog even een plaatje en dan komen nee, we zo. Niet, oh, ik oh, je hebt hem al. inmiddels. Ja, Kom, ja, ik ben zo snel. Sorry. Als je helemaal netwerk hebt, dan, uh, dan, dan lukt het ook wel, hè? Er is op de zeeweg, op de N200 in Overveen, drie personen zijn er gewond geraakt na een ongeluk op het fietspad. Volgens een omstander zou het gaan om een ongeval tussen een brommer en meerdere fietsers. Later bleek volgens mij dat het één scooter was waar twee mensen op zaten en één wielrenner. Hè? Ja, volgens mij wel. Ja. Het ongeluk gebeurde rond half negen gisteravond. Volgens getuigen zijn er drie mensen naar het ziekenhuis gebracht. Uh, het verkeer op de zeeweg heeft in beide richtingen enige tijd stilgestaan omdat de opgeroepen traumahelikopter op de weg landde. Maar die was niet zo vreselijk goed in orde. Um, het opstijgen duurde nogal, want uh, er was een defect. Een half uur later is dat gelukkig nog wel gelukt. En de weg werd er rond kwart voor tien s avonds weer vrijgegeven. Okay. Uh, hoe het is met de uh, mensen in het ziekenhuis is nog niet bekend. Nee, het was volgens mij ook niet duidelijk wie er uh, gereden had op de scooter. Nee, Mensen dat gingen nog ging kijken dus nog of, er, uh, of er alcohol in het spel was. Ja, ja, dat was nog niet duidelijk. Okay. Dus, uh, nou, dan gaan we nu een plaatje draaien. Ja, vind ik wel. do do do do do do do da, wop, do da, wang do the do do I want you come back, my love, do no it doesn't away I need your loving every day I love you so well, I want you to know I need your love so badly Het blijft zo so lekker swingend, nummer. Heerlijk. Kun je ja. niet met het koor ja. doen? Ja, ja, ja, het maar. lijkt me wel helemaal leuk. Wat mij betreft wel, maar dat. wordt hier heel vrolijk. Ja, van. Daar ga ik niet over. Dat nee, dat je. klopt. Wij ook niet. Maar de, nou ja, we, we houden hoop. <laughs> um, ze zijn begonnen met de sloop in Zandvoort. Echt waar? Ja, echt waar. Ze waar? zijn alleen aan het bouwen. In Nieuw-Noord bij de Corodex. Oké. Oh, okay. Dans het, uh, het oude Corodex-terrein. Um, maandag is daar een begin gemaakt met de sloop van een gedeelte van het Corodex-terrein. De loodsen waar vroeger BMZ in was gevestigd, gaan als eerste onder de sloophamer. De antikraakhuurters uit de loodsen tegenover de brandweerkazerne hebben het pand inmiddels leeg opgeleverd. Zaterdagmiddag kwam het sloopbedrijf van der Bel een laadbak en een zeer grote hydraulische grijper plaatsen en maandagochtend werd direct een begin gemaakt met de sloopwerkzaamheden. Dus ze gaan niet met dynamiet. Dat is wel jammer. Is zonde, hè? Nou, ik ben wel blij, want die scheur in de gevel vind ik al meer dan genoeg. Um, het zal mij dan ook niet verbazen als voormalig BMZ-terrein komende week kaal gemaakt gaat worden. Ik juich deze stap toe, omdat er zo ieder inzichtelijk wordt gemaakt... dat er onontkoombare veranderingen op het bedrijventerrein gaan plaatsvinden. Al dus Patrick Berg, secretaris-penningmeester van de vereniging Bedrijven Zandvoort. Het bestuur van de vereniging zet zich met hart en ziel in... om het bedrijventerrein in Nieuw-Noord een nieuw en noodzakelijk bestemmingsplan voor elkaar te krijgen... Ze hebben daarover goed contact met de projectwethouder Gert-Jan Bluis. Ja, het, wel, uh, goed, het, he? zi het ziet er niet ja. uit. daar. Nou, dus, uh, ja, het begin is er. Ja, nou, dus, dat is, is goed. Ja, ik, ik ben, ben benieuwd daar. wat er ja. terugkomt, eigenlijk. precies. Ja. Muziek. Ja, lekker. Standing in een crowded room en I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything. een superieure uitvoering van dit nummer... verwijs ik graag naar de beachpopzingers. Ja, dat is wel heel erg. Hè? Wij vinden ja. dat wij beter zingen dan originele platen. Ja, nou we vinden mm. het niet alleen. Het is zo. Okay. <laughs> en dat bepaal jij als in... Ja, dat hoor je toch? Koninklijk meervoud wij ja. soort van. Oké, okay. um, goed. We gaan nog even wat nieuws doen. Het Sparleer sluit als huisvesting ja. van de statushouders. In januari werd de huisvesting van de statushouders... in het Sparleer nog verlengd tot 1 juli 2017... Doorstroom van de statushouders naar een reguliere passende woonruimte in Zandvoort gaat sneller dan verwacht. In de loop van mei dit jaar zullen naar alle verwachting de statushouders verhuisd zijn. De huisvesting van statushouders in Spulieren eindigt dan ook formeel op 1 juni. Dus um, ja, dat is dan ook weer een einde van een hoofdstuk. Ja, maar waar gaan ze dan heen? Uh, naar de, de, de huisvesting die uh, passend is voor ze uh, in Zandvoort gevonden. Oh, oké. Okay. Dus, uh, dus blijven wel in Zandvoort. Ja. Oh, ja, nou, voor zover ik... ik weet, in ieder geval wel. Nou, ja. Goeie zaak. Hm? Ja. Als je nou weer moet verhuizen, dan word je er gek van. Je. Ja, dat schiet niet op. Maar dit is als het goed is. Uh, het laatste keer dat ja. ze verhuizen. En dan kunnen ze gewoon lekker blijven. En uh, echt gaan integreren. Ja. Oké. Okay. Ik heb nog even een huishoudelijke mededeling. Oh, en die is? Um, ik heb geen jingles. Hans, oh, neemt, Hans neemt die altijd mee. Maar ja, ja. die zit vies thuis. Ja, vies hè? niet. Ja, die ja, is niet. Van, ja. vies. Is echt een vies Hans. Ja, dus, dus jij gaat ze nu zingen? Wij, wij, wij, oh. gaan, wat gaan we doen? Jij gaat ze zingen. Nee. <laughs> nee? Nee. We hebben gewoon even geen jingles. Dus we gaan gewoon zeggen, wat komt er aan? En dan uh, is dat even een jingle, zeg maar. Oké. Okay. CFM. Die. Zoiets. Met, uh, nou. met uh, de frequenties er even bij, hè. Ja, oh, wacht ja. wat het er is. CFM-live.nl Kijk, precies. <laughs>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 So wake me up.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 Toetje. Ja. Loopt in het bos en krijgt een hoogtepunt. Masterbeer? Een masturbeer. Een masturbeer, ja. Oh, <laughs> Waarom weet ik dit? Soort ja, geen idee. Gewoon... Het vliegt uh, hoog in de lucht en krijgt een hoogtepunt. Uh. Orgasmus. <laughs> <laughs> vliegt in de lucht en is aan de rechterkant ontzettend sterk. Een trekvogel. Oh, wat erg. Is, is de vogel is dus rechts zo Ja. Mm. <laughs> Ja. Kusje. Ah, dat ja, is wel goed. denk niet Ja, Kis. Ja. ja, precies. En kondig ik een keer een plaat af. Ja, dat is hartstikke ik lief zeg ik toch. Ja. Um, we, we hebben net eventjes, um, uh, ik ben geüpdate. <lacht> Lang leven alle mensen die heel erg bij ja. zijn. Jij ja, bent geüpdate. Ik ben geüpdate. Zal een keer ja, tijd mijn, mijn, ja. ik, Zal een keer tijd worden. Ja. Nou zeg, doe eens lief. Ik ben lief. Ik ben Hans niet hè. Doe liefde. Nee, nee, nee. Ja, bepaalde dingen die Hans niet heeft. Over Hans gesproken. Hans beterschap vanaf um, um, onze nummer nou, één fan. Um, uh, vanuit Steenwijk beterschap. Um, goed. Uh, in de App Store is een, um, een appje te verkrijgen. En dat is Rollerbank NL. En als je daar dan op uh, kijkt, dan zie je dat er op dit moment twee stuks in Zandwoord geplaatst zijn. Uh, en wel bij de Albert Heijn op het plein midden in het dorp... en bij de natuurbrug op de Zandvoortslaan. Dus um, uh, is jouw scooter iets sneller dan de wet dat gepland heeft? Um, Ontwijk Zandvoort even dan. Het oh, ja, <laughs> dus is wel handig. niet op de scooter dan, hè? Nee, precies. Nee, nee. nee doen we niet. <laughs> we doen er nog eentje en ja, dan gezellig. gaan we even over naar Nel Gaan we doen. Ja. van de week van Nel Kerkman. Ja. Ba bijna net, hè? Ja, je had het nog gezegd. En ja. toch had ik een pijn. Je, je nee. Jawel, joh. Nee. Want volgens mij is het niet te bevatten dat een kwaadaardige software met de naam WannaCry zich razendsnel verspreidt over computers wereldwijd. De software kan ziekenhuizen en banken platleggen. En opheffen van het virus kost heel veel geld. Nou zal dat niet zo snel met mijn software gebeuren, maar toch? Hoe kwetsbaar zijn we en hoe goed zijn we voorbereid... en zijn bijvoorbeeld mijn gegevens beveiligd bij de gemeente? In het klein overkwam het mijn vriendin. Plotseling ontving zij vanuit allerlei instanties... een bericht dat zij uitgeschreven was en nu in een andere stad woonde. Haar man kreeg het stempel van alleenwonenden... met alle nare gevolgen van dien. Na veel uitzoekerij, telefoonverkeer en papierwinkel... is uiteindelijk alles weer op zijn pootjes terechtgekomen... Er was een foutje gemaakt met haar sofienummer en dat ene foutje gaf een sneeuwbaleffect naar vele instanties. Gelukkig was dit een menselijke fout en geen computervirus. En toch moet je oppassen met de e-mails. Via internet had ik een bijzondere tuinplant besteld. Op een mail van de post stond dat ze aan de deur waren geweest en er was niemand thuis en ik kon mijn pakje bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt ophalen. Daar bleek geen pakketjes aan afgeleverd. Na opheldering bij het bedrijf of de plant was verzonden, bleek dat er nog niets verstuurd was. Bij het nogmaals bekijken van de mail, die een goede gelijkenis was van het mailverkeer van Post.nl, ontdekte ik dat het bericht uit Vietnam kwam. U snapt het al, het was spam. Vervolgens liep mijn mailbox over met spam van mysterieuze bedrijven. Hoe dom kan iemand toch zijn? Een goede leer voor een volgende keer. Uiteindelijk is mijn bestelde plant keurig met de post gearriveerd, zoals het hoort, met vooraf een e-mail met datum en tijd en ook kon ik de bezorger volgen. De goede man deed er heel lang over en in plaats van s ochtends vroeg kwam hij in de namiddag met duizend excuses. Mijn plant was meer dood dan levend toen ik hem uit zijn benarde verpakking verwijderde. Een plant kon je het niet meer noemen. Het was meer aarde met wat wortels en een stengeltje. Ik heb hem toch maar geplant, want... Straks herinnert een schitterende plant mij aan een stomme fout. Ja. Praat mij even niet over PostNL. Nee, nee, praat niet over... <laughs> en, en, en iedereen installeert gewoon goede beveiligingssoftware. Ja, maar vaak is het een kwestie van verkeerde bezuinigingen. Ja. Ja, ja. ja, zonde. Maar ja, dat is hetzelfde als wat er nu gebeurt. Er is altijd wel iemand in zo'n bedrijf... die zijn nieuwsgierigheid niet kan bedwingen... en zo'n mail gaat openen. Ja. Ja, met alle gevolgen van die, ja, hè? Trek ze brouw geschiedenis na en dan weet je ook op wat voor sites die meestal zitten. <laughs> ja, dan kan je leuke dingen tegenkomen, ja. denk ik. Ja. Muziekje! DonBlondjes.nl en zo, hè? GELACH <laughs> Let's go! Ooh, girl, you shine Like a fifth Avenue diamond And they don't make you like they used to You're never going out of style you save me who Pick you up in a Cadillac like a gentleman, bring it glamour black, keep it real. To till we met a star in the 40s and a fold in the 50s got me drooping out like 60s hippies Je hebt niet zoveel nieuws, hè, begrijp ik? <laughs> jo, ik ben bezig met dat kleine gedrocht in bedwang te houden daarachter. Ja, schiet er neer. Ja, ja nee. Ze moet zelfs nog een toetje en dat is belangrijk voor Hans. Blaas is hartstikke van slachtoffer, kind. God. Ja, dat is altijd. Ja, ja, dus um, ik heb even geen nieuws. Dus ja, Zal ik een dus, uh, mopje doen uh, dan? Dat toch? gewoon lekker gezellig wat leuks. Lopen drie blondjes door het oorwoud heen, Die zijn een beetje verdwaald. Komen ze bij een heel grote rivier, vol met korrekkedillen. Korrekedillen. Aha. Komen ze een vee tegen. Mogen ze alle drie een wens doen. Oh. Ah, zegt het eerste blondje. Ik wou dat ik kon zwemmen. Floep. Zij zwemmen. Floep Hup, die rivier in. Hup, zegt die krokodil. Weg, blondje. Wat, je idee. Dus die tweede, die zit er zo eens naar te kijken. Ik wou dat ik over het water kon lopen. Floep. Floep. Dus ze springt in het water. Ja, kijk eens dus in het rond. Krokodil. Naar beneden trekken. Weg, blondje. Oh. Zegt die derde. Mm, ik wou dat ik bruin haar had. Floep, bruin haar, zegt ze. Frek, kijk daar, een brug. Oh, hoe flauw ook, geweldig. Goed. Um, zullen we een muziekje doen? Doe maar. Laten oh, we lekker luisteren naar muziek. Goed het van de Doobie Brothers. Ja, ja. luister naar de muziek, heerlijk. Veel, veel vaker dan. Ik kwam een berichtje tegen over um, uh, het scheren op de kinderboerderij van Centerparks. Dat ze dat oh. van de vorige keer hadden gedaan. Daar hadden we volgens mij ook wat over verteld. En nu heeft iemand uh, gereageerd daarop. En die kwam met het volgende verhaal. Uh, een Zandvoortse dame, Annemiek Kol-Vergers... Die um, mag sinds een paar jaar de geschoren wol meenemen om te spinnen. Van de kwaliteit van de wol wordt een spinster niet echt blij. Want deze schapen worden tenslotte niet om hun vacht gehouden. Maar ze vindt het wel ontzettend leuk om een verhaal te spinnen. Uh, en dat doet ze dan ook veel moeite voor om de wol spinbaar te maken. Zoals het uitzoeken van de vacht op korte haartjes, vuil, stro, dat soort zooi. Uh, maar ook het wassen, het kaarden en tenslotte het spinnen. Van de gesponnen wol maakt ze onder andere slofjes... die ze dan op de kofferbakmarkt aanbiedt... Um, compleet met de foto van het betreffende schaap. Dus dan kan ze tegen de moeder zeggen... Um, uh, dat ze met haar kindje dan wel regelmatig naar de kinderboerderij moet... want dan kan dat kindje ook haar schaapje zien. Ja. Nou, dat vind ik toch hartstikke leuk? Schaap ligt, maar dat is een andere mop. Nee, dat is een ander mopje, maar ik vind het wel heel leuk... dat ja, er zoveel werk goed voor ja, wordt ja, gedaan. Ja, ja, ja. ja, zeker weten. Ja. Ja. Music Mice? ja, ja, oh, ja, ja, ja, muziek doen? ja, lekker. Holly came from Miami, FLA Hitchhiked away across ja, U.S.A. Lucked her eyebrows on the way Shaved her legs and then he was a she She says, hey babe, take a walk on the wild side Said, hey honey, take a walk on the wild side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 Doodoo, doodoo, doodoo. Als je deze naam zo een beetje plat uitspreekt, dan uh, klinkt het toch heel anders. <laughs> ja. Laureet. Mm -hmm. ja. Ja. ja, dat klinkt wel heel apart. Um, wat ik ook apart vond was dat Holland Casino in Zandvoort dinsdag weer gesloten was vanwege een staking van personeel. Dinsdag hebben de medewerkers van Casino Zandvoort en Amsterdam opnieuw het werk stilgelegd. De gevolgen van de actie waren in eerste instantie nog niet duidelijk. Het was al de tweede keer in een maand tijd dat een deel van het personeel in Zandvoort het werk neergelegd heeft. In de loop van de avond bleek dat de vesting ook echt dicht moest. Oh. En sommige mensen die daar werkten, die waren zelf uh, nogal verrast. Want die wisten er ook niet echt alles van. Ja, wat dat is Facebook. Er zullen, <laughs> zullen vakbondsleden zijn en niet-vakbondsleden. Ja, en dan de vakbondsleden zijn op de hoogte. Ja, ja. ja dus uh, dat was zelfs voor het personeel zelf. Dus af en toe ook ja. verrassend. Ja. ja, die gingen ja, een is, keer weer naar huis. Het is af en vrij. toe ook heel lastig hoor, als je lid bent van een vakbond, om uh, hen te vertegenwoordigen die niet lid zijn van welke vakbond dan nou. ook. Ja, dat is moeilijk. Ja. Ja. ja, daar ben je stil van, hè? Dat ik dat weet. Helemaal Man, ik stil weet van. zoveel. Je weet Ervaring? Op. Ook dat. Ja, precies. <laughs> I must do Every day Nou heb ik mijn mond vol. Dus dan hoor je nou ook nog kraken Als <laughs> Dus <laughs> een hoop dat jij wat hebt. Dan kan ik even mijn mond weg Ja, maar dan zeggen we gewoon dat het een LP is die je gedraaid hebt. Dat kan toch ook? Ja. Maar ja. Ik ging er eigenlijk um, um, nog helemaal op in alle nieuwtjes van uh, Max Verstappen. En het, uh, het grote weekend wat voor de deur staat. Um, de koorts is nogal gestegen. Ja? Dus uh, ja, nogal. Um, uh, bijna alle kaarten zijn uitverkocht Er zijn alleen nog een aantal paddock-kaarten beschikbaar uh, Maar zelfs de parkeerkaarten Echt alles is verder uitverkocht Dus uh, ja, het is echt top Ik vind het onwijs leuk dat het weer zo ontzettend druk gaat worden op het dorp Dus ja, uh, ja kom maar door met die uh, gezelligheid ja. En met de geluiden vooral Ja, we gaan ook hè Ja, absoluut Ja, ja met oh. dank aan uh, een medewerker van hier. <laughs> Dankjewel, Mo. En, um, uh, ja, uh, het is, uh, ik heb er echt onwijs veel zin in om te zien rijden. Vanmorgen werd ik al uh, uh, verblijd met het geluid wat van het circuit afkwam. Want de auto is er al en er is al mee gereden. Ah, heerlijk. Ja, <laughs> echt heerlijk, ja. Absoluut. Gaan ja. we dus, nog uh, even een plaatje doen? Ja, gaan we doen. En daarna gaan we weer uh, aan de slag met nieuwtjes en zo. een kit kriool. Ja, ja want ik vind de kokonuts leuker de dan kit kriool. Koke, <laughs> kokosnols, ja. Moeilijk, hè? Ja. Ja, heel moeilijk, ja. Ja, heel moeilijk. Um, even kijken, Kapper Klaassen hangt de schaar aan de wilgen. Na 44 jaar in het vak gezeten te hebben... waarvan 24 jaar als zelfstandige in Zandvoort... hangt Kapper Klaas, uh, Hans Klaassen zijn schaar in de wilgen... Jij ja, wou Klaas Klaas Hansen ja, zeggen? Ja, hoorde je het ook goed. Leuk hè, foutje van mij. Ja, ja, ja dat ja. moet je ook wel even uitgebreid. Ja, goed. Ja, nou, Gaan nou we maar door. Uh, hangt kapper Hans Klaassen zijn schaar in de wilgen. Uh, hij heeft zijn zaak in de kleine krocht verkocht en hij stopt er dus mee. Op 26 mei trekt hij voor de laatste keer de deur achter zich dicht. Nou, ja. weer een iemand die uh, niet meer werkt hier op het dorp. Maar mm. waarom je dan je schaar in de wilgen moet hangen? ja. Ja. Zo, zo is dat nou eenmaal. Hè? Ja, maar waarom? Waarom? In ja, eerste plaats spreekwoord... moet je eigenlijk helemaal klemzoeken naar een knappe wist. het dat is niet letterlijk. Het is oh. een spreekwoord. Wat? Ja. Een spreekwoord. Ja. Oh, oké. Okay. Dat is ja. echt... Uh, ja, die, die. Daar ken ik wel eens, heb ik wel eens van wat van gehoord. Hé, hey, um, uh, huh? alle, alle gekheid op het stokje. Oh, oh. We zijn er door het eerste uur heen. Oh, echt? Ja. Jeetje. Ja. Dus we doen er oh. nog eentje en dan gaan we naar uh, reclame nieuws reclame. Nou, gaan we doen. En daarna dan uh, zijn we vrouwen gewoon we vrouw vrouw vrouw terug, terug, toch? weer terug. Ja, ja. En bij. we hopen u ook. <laughs>